De blauwe zaden De vroegere astronaut Matt Meldon vindt op zijn land een steen met merkwaardige inscripties. De steen wordt gestolen en als Matt met zijn oude vriend Stevens de dieven achterna gaat vallen zij in handen van een secte... die zich de aanbidders van de Blauwe God noemt. Matt en Stevens ontdekken dat er rituele moorden gepleegd worden. Ook zij zelf dreigen te worden gedood tijdens een offerfeest. Hun enige hoop is Valerie, de vrouw van Matt Melden... die hun verblijfplaats weet. Maar ook Vel wordt bedreigd. Stil! Wat is dat? Een auto. Is dat uw man? Matt!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 Ik geloof dat de lijn dood is. De blauwe zaden. Door Paul van Herk. Bewerking Tom van Beek. Je aansteker. Kijk erbij. Wat wil je ermee? Onze touwen doorbranden natuurlijk. Geniaal. Had ik zelf kunnen bedenken. Hier. In mijn Voel maar. Huh? Ik draai me een beetje naar je toe. Zoveel bewegingsvrijheid hebben mijn vrienden me ook weer niet gelaten. Ik kan geen pink verroeren. Je tanden. Probeer het met je tanden. Scheur me een boek, maar kapot. Ik, ik zal het proberen. Gaat het? Nou, om nou te zeggen makkelijk. Ja. Heb je hem? Nog niet. Hij moet toch bovenaan zitten? Ik, ik, ik voel hem. Goed zo. Laat hem onder mijn hand vallen. Hm? Waar is die nou? Hè? Ik heb links van je hand. Ja, ja. Dat had geen gevoel meer in mijn vingers. Geen wonder. Als dit me nog maar doet. Dadelijk is die leeggelopen. Er zat wel bijna geen gas meer in. Ja, hij doet het. Dat is een misalapel vlammetje zeg. Dat houdt het niet lang meer. Dat is de vlugste manier. Brand het touw door waar mijn handen mee gebonden zijn. Ik zal je wel sturen. Ik zal je nog branden. Met dat vlammetje. En wat dan nog? Beter mijn hand dan straks helemaal in de fik. Dan schiet op! Iets hoger. Oeh, ik heb je gewaarschuwd met iets naar links nu. Hoger! Die vlam wordt kleiner. Helpt het wat? Jawel. Zo nog even. Maar het touw begint te smuilen. En mijn uh, vel ook. Probeer eens een ruk te geven. Ja, daar. Daar gaat ie. Zo. Doe maar uit dat lichtje. Ik zal hem wel Kun je dat op de... Zal dat gaan, ja. Hier, zo, je handen vrij. Zeg, je had best zelfs op dat idee kunnen komen. Ja, spijt me net. Zo, ik ben los. En jij? Ik ook. En nou eerst die revolver opzoeken. Achter die middelste kist. Zo, wat, wat doe je? Gewoon een beetje gymnastiek. Zo, stroomt mijn bloed tenminste weer. Hier is mijn schietijzer. Dat is een beter gevoel. Laat ze nou maar komen. Ja, we zijn er nog niet uit, met. maar. Maar we gaan eruit. En... Wel we direct. We, we moeten naar vel vijf... toe. Ik denk dat we eerst nog even moeten wachten. Waarom? Bang. Luister eens. Het feest is begonnen. Op. het kan toeval zijn natuurlijk, zo'n afgelegen boerderij. Maar het kan ook iets te maken hebben met Matt. Niet uitgesloten. Dat zou dan wel betekenen... Dat Matt in gevaar is. Oh, ze allemaal aan de deur. Zie je wel. Weet u zeker dat er maar twee mannen in die auto zaten? Zeker? Nee. Ik heb er maar twee gezien. Het kunnen er best meer geweest zijn. Wat kunnen we doen, hè? Er zijn wapens in huis. O, als het om schieten gaat, kunt u op mij niet rekenen. En ik denk niet dat het verstandig zou zijn als we ons verweren tegen een overmacht. Wat wilt u dan? U zit dan maar te redeneren. Ze binnenlaten en met ze praten. Kijken wat ze van ons willen. Geen sprake van. Ik wil niet het risico lopen dat mij iets gebeurt, terwijl met... Wat wilt u dan? Verbergen. Of beter nog, uh, proberen we van toe te gaan. Maar... Het spijt me, professor. Ik begrijp dat het helemaal nieuw voor u is. Ik heb nog wel andere avonturen beleefd met met... Het raam in de keuken, er is erin binnen. Rustig, ik zal wel met hem praten. Niks, praten. het raam uit. En regelrecht met de wagen als we geluk hebben. Ja, maar ik... Kom maar Kom, stel. ...toch op gaan zitten wachten. Hè? Het wordt tijd dat we iets gaan ondernemen, Stevens. Ja, maar wat? Jij bent de stratege van ons twee. Ja, en jij de mannetjesputter. Hans, je bent maar nog wat verschuldigd. Omdat je niet op dat idee van die aanstikker gekomen bent. Moet ik dat misschien de rest van mijn leven horen? Maar goed... ...om de vijand te kunnen bestrijden... ...moet je hem eerst kennen. Ik heb er anders al genoeg van gezien. Weet jij wat er hier boven omgaat? Wil, wil, wil je... door dat luik kijken? Ja. Nou, als we onze kop zien, zijn we er meteen geweest... Andere voorstel? Nee, maar... Goed, een van ons kijkt dus door het luik. Wie? Laten we hem knoberen? Hm? Als jij niet durft, ga ik wel. Ach, nee, laat mij maar. Dat is nou precies waar ik je hebben wou. En dat noemen ze strategie. Ik, ik noem het boerenbedrog. En dan stil. Voorzichtig, Matt. Dank voor je goede raad. zover ik het heb kunnen zien met het vakkenlicht. Wat dan? Als je dat mij vraagt, zijn ze stomdronken. of ze zitten onder de drugs. Wie, ze? Er zijn een stuk of vijftig kerels boven. Ze liggen en zitten door elkaar tegen de wand. In het midden, in die kring van stenen... binnen het pentagram. Ja. dan dansen een paar. Maakt. En van tot tot één blauw geschilderd. De blauwe mannen. En uh, dat afgodsbeeld, heb je dat ook kunnen zien? Ja, daar ligt van alles omheen. Offergaven of zo... ...en ervoor staat een kerel in een lang blauw gewaad. De priester was... Ja, het, van... het kon zijn. Ik kon maar alleen op zijn rug zien. Maar na zijn bewegingen te oordelen was hij helemaal in trance. En verder. Verder? Verder niets. Alleen, ik kon nog net een stukje van het hoger raam zien. Hier buiten moeten flink vuurbanden en felle rode gloed. Zou niets verwonderen als daar nog een paar kerels waren. Zo... Ik hoop dat je nou genoeg gegevens hebt om een briljant ontstappingsplan te maken. Dank voor het vertrouwen. Zeg, als we die kerel in het pakken pakken kregen, die priester, wat zou je daarvan denken? stekend idee. Wat snijdt het mes aan twee kanten? We hebben een gijzelaar, zodat we hier weg kunnen. En diezelfde gijzelaar kan ons straks uitvoerig vertellen wat hier allemaal om gaat. Alleen, alleen wat een kleinigheid maar hoor. Maar... Ik hoop dat je eraan gedacht hebt, hoe mee we die man te pakken? En als we hem te pakken hebben, hoe krijgen we hem zo gek om met ons mee te gaan? Ah, dat laatste is geen punt. Jouw revolver is een overtuigend argument. En anders geef hem een klap op zijn kop. Maar wat dat eerste betreft... Ik mag me ongerust op veld, Stevens. Wachten tot ze ons komen halen? Ik ben bang dat het dan net te laat is. Het is nu of nooit. Met. Ik heb het. Geef je revolver. We gaan een vuurwerk maken waar geen blauwe god van terug heeft. Gelukkig laat die stommelingen de sleutel in hun wagen laten zitten. Ik, ik kan niet zeggen dat dit soort opwinding mij aangenaam is, mevrouw Melden. Kunt u niet wat langzamer rijden? Nee. Waar zit die vriend van u die... Uh... Thomas? Op het hoofdbureau? Ik hoop dat die dienst heeft. Dat zullen we gauw genoeg zien. Als u doorgaat met zo te rijden, krijgen we politie naar het bureau. Ik heb geen zin in achtervolgers. Maar nou, wees maar niet bang, we zijn er al. Goedenavond, mevrouw meneer. En waarmee kan ik u van dienst zijn? Inspecteur Connors, graag heeft die dienst? Ik zal even voor u kijken, meneer. Wie kan ik zeggen? Marcus. Professor Marcus. Ja, oké. Ja, inspecteur, er is hier iemand voor u. Een uh, meneer Marcus. Professor Marcus. Uh, ja, inderdaad. Laat maar komen. Oké, okay, u. u. kunt doorlopen, mevrouw meneer. Uh, tweede deur aan de rechterhand. Oh, dank u. Dank u. Binnen. Oh, hoe later op de avond, hoe schooner volk. Hoe gaat het met onze professor? Uitstekend, dank je. Mag, mag ik even voorstellen, mevrouw Melden, inspecteur Collins. Mevrouw Mark. Nou. Zo uitstekend zie jij er anders niet uit. Een beetje bleekjes, zou ik zeggen. Moeilijkheden? Ik geloof het wel, ja. <laughs> geloof je? Als man van de wetenschap zou je zeker moeten zijn. Er zijn zoveel ongewisse factoren in ik ons... Ik ben overvallen in mijn huis. En mijn man, met Melden, is vandaag niet thuisgekomen. Zo. Zo. En staat het een met het ander in verband? Ongewis. Ongewis. Oh, zo. En waar wilt u dat ik het eerst op afga? Op die overval of op die weggelopen man vanuit? u? neemt ons niet serieus, geloof ik. Mijn man is niet weggelopen, mijn man is ontvoerd. Waarschijnlijk. Zo, zo. Marcus? Het ziet er wel naar uit, ja... Gisternacht vanmorgen eigenlijk heeft u voor het laatst gebeld vanuit een hotel in Jacumba. Daarna heb ik niets meer van hem gehoord... En ik kan geen contact krijgen met het hotel. Er schijnt niemand te zijn. Zo, zo. Jakumba, zegt u? Nou, dan zal ik eens beginnen met mijn collega daar te bellen. Kunnen we er niet beter heen gaan? Ja, ja er gaan. Dat zal moeilijk zijn. Ik heb in Jakumba geen enkele bevoegdheid. Nou, dat is merkwaardig. Ik krijg geen antwoord. Ik zal de centrales bellen. Als meneer Melden in handen gevallen is van de blauwe mannen, kan hij een groot gevaar verkeren. Blauwe mannen? Zeg, zijn jullie wel helemaal lekker? Ja, hebt u nou al contact met die centrale? Huh? Oh, uh, nee. Nee, ook geen antwoord. Oh, zie je wel, we moeten erheen. Zo, zo. Ik denk dat ik jullie eerst maar eens laat opsluiten in de cel ter ontnuchtering. <middels> Marcus, mijn compliment. Jij kan praten als burgman. En anders zou het niet voor elkaar gekregen hebben dat we hier in het hoofd van de nacht naar Jakumba rijden. Ja, dank u dat u me geholpen hebt, professor. Maar u had niet mee hoeven gaan. U had er helemaal niet van opwinden. Wetenschappelijke belangstelling, mevrouw Melden. Als ik u vertel wat wij vanmiddag allemaal ontdekt hebben... Stel nou, op zeg, ik ben nou nieuwsgierig geworden. Als we maar op tijd komen... Ja, dan kan ik toch niet rijden, mevrouw. Het is overweldigend. Het haalt een streep door alle theorieën. Ja, maar is nieuwsgierig zeg. Ik heb vanmiddag nog een stukje van die wortel gevonden. Die wortel werd die steen onder Ja, en hebt u die, uh, die proef gedaan? Die, die, hoe heet dat? Radiometrische die datering, ja. En u mag u raden hoe oud die wortel is. Een idee. Duizend jaar... Nee, is meer, veel meer. Tweeduizend. Geen twee, geen tien, geen honderdduizend, geen miljoen. wat? Maar driehonderd miljoen jaar. Driehonderd miljoen jaar? Och, maar dat is onmogelijk. Hebt u geen fout gemaakt? Beslist dus niet. Die metingen zijn uiterst nauwkeurig. Zo, zo, Waren er toen al bomen, oude jongen? Nou ja, bomen, niet zoals wij die kennen tegenwoordig. Het waren meer varens, immens grote varens met dikke stammen. Het is moeilijk om af te gaan op het kleine stukje wortel... ...maar voorlopig houden wij het erop dat het een sigillaria geweest is. Of in ieder geval een uh, van de wolfsklauwachtigen. Precies weet ik het niet. Sigillaria. zegelboom. Een versteend ja. stukje wortel van een zegelboom. Maar nu komen we aan het volgende punt... O, oh, kijk, kijk hoor. Ja, ik kan bent rijden en luisteren tegelijk, hoor. Het volgende punt, de steen. Ja. Die zat tussen de vertakkingen van de wortel ingeklemd, zei u. Ja. Maar dan zou die steen ook... Precies, dan zou die steen ook 300 miljoen jaar oud moeten zijn. En die lettertekens dan? Dat zou betekenen dat er dan zo lang geleden al intelligente wezens hebben rondgelopen. Inderdaad, intelligent leven in de prehistorie, heb ik te veel gezegd. Dat de wetenschap daarvan zal opkijken. Kerel, je doet net of je ontdekt hebt dat de aarde rond is. Maar, maar, wacht eens even, er is toch iets anders? Die lettertekens zeggen ons nog meer. En u hebt ze niet kunnen ontcijferen, zegt u. Nee, nee, nog niet. Maar toch hebben ze een verhaal te vertellen. Kijk, die steen, al was hij van het hardste graniet, zou in de loop der tijden zijn aangetast. De schrifttekens zouden zijn vervaagd. Maar op de foto hebben we kunnen zien dat ze er nog altijd haarscherp ingebeiteld staan. Conclusie? Die steen is niet van steen, maar van een ander materiaal. <laughs> of die steen is er gewoon gisteren neergelegd en jij bent erin gestoken. Dat, dat zou een tweede mogelijkheid zijn, ja. Maar ik hoop bij nader onderzoek die mogelijkheid te kunnen uitschakelen. Een ander materiaal? Harder dan graniet? Wat zou dat kunnen zijn, professor? Diamant? Niet waarschijnlijk. Daar ziet het niet naar uit. Ik denk eerder aan een kunstmatig verwijderde stof die niet door de natuur wordt afgebroken. Zoals plastic bijvoorbeeld? Zoals plastic bijvoorbeeld. En begrijpt u nu waarom ik deze tocht wilde meemaken? Ik wil zo gauw mogelijk die steen van dichtbij zien. Nou, dan hoef je niet lang meer te wachten. Daar moet het zijn. Daar beneden aan de weg. Waar dat vreugdevuur brandt. Vreugdevuur? Midden in de nacht. Als we maar niet te laat zijn... Stevens. Ik begin geen vertrouwen in je te krijgen. Verrassingsaanval. Je kunt nu alleen straks niet meer als een dolle om je heen schieten. Je hebt nog maar twee kogels. Ja, als jij de rest van de patronen leeg had. Nou, is dat geen mooi stapeltje kruid. Precies onder het midden van de vloer. Als hm? we nog een lont maken van een stukje touw, denk je dat die lading zwaar genoeg is? Maak je maar niet ongerust. Dan blazen we een prachtig gat mee in de vloer. En in de verwarring kruipen wij uit het luik en nemen die blauwe priester te grazen. Waar staat hij precies? Voor het beeld, recht tegenover het luik. En als ze tegenstand bieden? Oh, dan leken ze maar nu een geleden al nauwelijks toe in straat. Dat hoop ik maar, want we moeten snel wegwezen. Het kan wel eens een mooie fik worden als ze die fakkels op de houten vloer laten vallen. Jij begint er plezier te krijgen, hè? Bij twaalf, het hoogtepunt nadert. Het zal anders worden dan ze zich hebben voorgesteld. Vooruit, dekken. Zo dicht mogelijk bij de trap. Kop tussen je benen, mond open. Klaar, doe maar. Daar gaat het.